In de executieruimte zijn 134 anti-apartheidstrijders ter dood gebracht. Ook 4300 andere gevangenen werden er geëxecuteerd. Na het einde van de apartheid werd de doodstraf in Zuid-Afrika afgeschaft. Het weer in het midden- en zuiden regen en tegen de ochtend ook mogelijk natte sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor gladheid. In het noorden is er vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is uh, vier uur geweest en dat betekent dat je nog steeds kunt bellen met vragen en met antwoorden naar 0800-1121. Dat je kunt mailen naar nachtzusterapestaartjeomroekmax.nl. Dat je kunt... Twitteren naar Apenstaatje Nachtzuster. En dat je op de chat van harte welkom bent op www.nachtzuster.net. En dat we nog antwoorden zoeken op bijvoorbeeld de vraag van Annemieke... over waarom vrouwenschoenen sinds een jaar of twee... allemaal met de neuzen omhoog staan. Er is al gezegd, het is waarschijnlijk gewoon mode. Maar misschien is er nog een andere reden. Uh, er is nog uh, de vraag over uh, Adeline van Lier... mijn collega-presentator van de KRO. Hoe zij eruit ziet... Is er iemand die dat even kan en wil omschrijven? 0800-1121. En uh, de vraag van uh, John over zijn kat die opeens naast de kattenbak ging uh, plassen en poepen. Zo één keer in de week. Iemand een idee wat dat zou kunnen betekenen? Dat zijn de vragen die nu openstaan. Nieuwe vragen zijn ook van harte welkom, maar... Als het vier minuten over vier is, dan is er altijd dat moment... hier bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1... dat er eventjes de discobal uit de kast komt... dat even de plazo, plateauzolen aankunnen... en dat er even disco gedanst kan worden. En dat moment is nu gekomen. Dus heel even disco op Radio 1. Met... hier, Le chic. en Le Freak was dat. En daarmee is er weer even disco gedanst. En dan nu weer de serieuze zaken, namelijk vragen en antwoorden. 0800 112 -1 voor al je bijdragers. Uh, Erik, goeienacht. Goeienacht, Aswit. Hallo. Ja, hallo, je klinkt als mijn vriendin. <laughs> ik weet niet of dat een compliment is, maar ik denk het wel. Nou ja, nou ja dat Rook ze maar... <laughs> heel veel. Nou nee, ja, dat ook wel, maar die heeft hetzelfde gehad als jou. Die heeft het twee weken gehouden. met een stem gezeten dan heb ik jou daar. Ah, oh, ik hoop toch niet dat ik dit twee weken hou, hè? Nou, ze was nog erger dan jij, maar gelukkig... nu klinkt zo zoals jij ongeveer. Oh, oké, okay. dus op een gegeven moment wordt het beter. Oh nee, het wordt eerst dat nog wordt erger. Het. Ja, het kan erger worden, maar het kan ook beter gaan natuurlijk. Nou, het stomme is, ik vind... Eigenlijk als uh, als je een radioprogramma presenteert, dan kan dit niet. Dan, je moet wel goed bij stem zijn. Alleen ja, als je wakker wordt om één uh, om uur s'nachts en je merkt dat hij weg is. Ja, maar je kunt ook niet... Ja, sowieso praat ik dan niet, dus pas als ik hier ben merk ik dat hij echt helemaal weg is. En dan kan ik niet ja. nog even een collega wakker bellen van kom je even deze kant op. Dus ja, sorry, precies. ik doe mijn best, maar ik laat jou nu aan het woord. Doe maar, Erik. Ja. Nou, ik, eh, eerst over die fietsen. Ik, ik denk dat, dat de heren fietsen een stang hebben, dat vrouwen voor een rok dragen. dus een lange. Dat, is zo lang, hè? dat ja. was best lastig om dan over de stang heen te stappen, denk ik. Ja. Ja, ja, daar komt het oorspronkelijk wel vandaan. Maar ja. tegen, als, als, als een vrouwenfiets zonder stangen gemaakt kan worden... dan kan een herenfiets dat toch ook? Ja, dat kan inderdaad. Ja. Oh. En uh, een, een mooie naam voor het comité er zei er zit niet te stangen. Ja, <lacht> er zit een maar, beetje okay, te mijn... stangen. Ja. Maar heb jij, heb jij een fiets? Uh, ja, ik heb een fiets, ja. Heb je ook een kind? Uh, ja, maar die zit niet meer achterop. <lacht> maar in de tijd dat hij nog wel achterop zat, hoe deed je dat dan? Ik er gewoon mijn been over de stangen en aan de voorkant. Ja, toch, hè? Ja, ik was dan zo lenig, dus dat geluk had ik dan, zomaar zeggen. Ja, ik, nou ja, misschien, misschien dat ik toch het beeld heb dat, dat mannen wat minder lenig zijn. Nou, het ging niet altijd even makkelijk, hoor. Dus <laughs> moest je even een extra stapje zetten, zo dus zeggen. Ja, het is eventjes... Dus het is toch even aanpassen. Oké, okay, ja. ja. Nou, wat had je nog maar... meer? Ja. Ja, ik, ik had een vraag. Als je, je, je, je woont in de stad, hè? Weet je, ik woon in de stad. En uh, je gaat je auto parkeren. En dan moet je allemaal betalen voor zo'n kaartje. Voor een parkeerplaats. Ja. En uh, je zit auto en Dan plak je dat kaartje achter je auto eruit. Ja. Maar stel dat je hem nou met een paard en een wagen eraan komt zetten. <laughs> moet, je, <laughs> moet je dan ook een kaartje halen? Hè? Zo, ja, waar plak je hem dan? Ja, ik vind het helemaal niet zo'n gekke vraag. Nou, ik ook niet. Ik heb het aan een parkeerwachter gevraagd. En die wist het ook niet. Wat, maar, nee, maar ook. Stel, er staat een paard in wagen ja. en er zit geen parkeerkaartje nergens. Waar plak je de boete Precies. Ja, die vergeet je op. Het, het is, dan sta je straks bij zo'n paard en probeer je ergens die boete tussen de... Ja. Ik wou zeggen de halsband, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat, is, dat, het, wat, dat is Hoe gaar, heet zo'n ding? Nou ja, probeer je daar ergens de boete tussen te steken. Het is, ja. Ik heb het nog nooit gezien bij ons op de parkeerplaats, moet ik zeggen. Nee, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ook niet. Maar ja, ik ben dan zo iemand, ik denk dat dan weer. Ik baalde ervan dat je dan gewoon zoveel, zoveel gulden per uur moet betalen. Ja. Ik denk, eigenlijk moet gewoon iedereen met een paard en wagen komen. Of, uh, landelijke actiedag. Uh... <laughs> ja, zet je paard op de parkeerplaats of zo. Maar het is wel, het, ik, ik vind het wel fascinerend. Want je moet bij ons bijvoorbeeld uh, betalen om te parkeren bij de Albert Heijn. Ja, nou dat is ook geloof ik in de stad. In, in dorpen niet, maar in de steden is dat wel. In ieder geval. Ja, uh, ik vind het echt heel raar op een of andere manier. Ik kan me voorstellen dat je, dat je moet betalen als je, als je gaat winkelen in een drukke binnenstad. Want da daar wil je toch ook het verkeer beperken. En ik. Ja. Ja. Dus dat da da kan, da kan ik me allemaal wel voorstellen. Of in een heel dicht bevolkt gebied waar anders. Ja, anders niet alle auto's kunnen staan. Maar bij de Albert Heijn, op zo'n hele grote parkeerplaats... Ja, dat ook. Maar het is, ook, het is natuurlijk ook zo. Van, kijk, Ze willen de, de, de, de lucht verbeteren door te gaan betalen... zodat mensen met het openbaar vervoer gaan. Dan zie iedereen met een paard en, en een uitstoot. Nee, ik weet niet. Ik, het, ik zie wel meer praktische problemen bij paardenwagen, en wagen. Want, <laughs> want als je bij, bij storm en regen je kind van de crash gaat halen... met paard en wagen, vind ik ook weer allemaal niet heel praktisch... Nou, ah, het was een dakje erover. Oh ja, tuurlijk. Oh, je bent er zo één. Vooral is een Voor nou ja, als als oplossing. Als je op de fiets gaat waar we het net over hadden. Maar ja, ja zijn, precies. Maar. Maar, maar maar we hadden het over het parkeerprobleem dat we opgingen lossen door allemaal met paard en wagen. Ja ja nee, nee, niet, nee, niet het parkeerprobleem oplossen, nee. maar meer zo van als je met je paard en wagen op de parkeerplaats staat, moet je dan ook een kaartje halen. <laughs> Misschien moeten we de landelijke uh, betaal niet zoveel parkeergeld kom met paard en wagen dag organiseren. Ja, nou, dat, dat, dat, dat weet ik dus, dat, dat zou wel een mooi actie zijn. Maar dat ja, is ja, dat weet, cool. ik wel. Die weet ik dus ook niet. Nee, wat doet hij dan? Ja, precies. Wat doet hij dan? Dan staat hij met zijn hand in het denk en dan gaat hij bellen met, met het kantoor ofzo. Ik weet het niet. Ja, wat vind jij? Er staat hier een wagen. Ja, gewoon bekeuren. Ja, maar er zit een paard voor. Dit past ook niet in het vakje. Eigenlijk, eigenlijk weet je jij hebt de mogelijkheid om dit landelijk te, be te gaan bewerken. Nou. Ja, als ik het zou willen, zou dat kunnen. Ja, toch? Als ik het totaal achter... Nee, ik zit even, want het past niet in een, in een enkel uh, parkeer van... Nou, bij onze Albert Heijn dus zitten twee ja. plaatsen achter elkaar, dus dat kan het. Ja, Dan nee, kun je nee, okay, ja, dus het paard in de ene vak en het... De de wagen in het ja, andere. Ja, maar als je een grote Amerikaan rijdt, een ouderwetse. dan, ja. past het in, dan kan die er ook staan natuurlijk. Dus dat ja. is ongeveer net zo lang. Ja, precies. Dus een Amerikaan dus, of een Arabier, ja. dat maakt dan niet uit. <lacht> um... dat een kameel in de wagen, weet je <lacht> Nee, ik dacht, ik dacht, ik dacht een, ara, een paard. Dat is toch. Een ara, nou ja, goed. Oh, zo, ja. Ja, zo zat ik even te. De... Maar, oh, maar, misschien, moet je dan, misschien moet je dan een Shetlanden nemen, die zijn niet zo groot. Ja, een pony. Ach, ja. dat zou wel leuk zijn. Ja, nou, er is vast, Er paard, zal ja, toch wel ja. iemand, rijden, eh, iemand rijden. Iemand luisteren die paard rijdt en die dat weet. Van dat een galen, stoeterij eigenlijk. of een manege ja. of. Ja, wie weet, wie weet. Maar ja, Ik weet als je een paard alleen rijdt, dan mag je gewoon op de stoep neerzetten. Mag net, dat? Net als, net als, ja, net als een motor, die mag je gewoon ook op de, op de stoep zetten. Mag dat? Ja, maar, ja volgens mij wel. Je hebt een motorfiets dus nee dus dat toch. Is, ja, het is toch nee, gewoon een gemotoriseerd voertuig. Je moet je motor toch ook op een parkeerplaats zetten, ja, officieel? Ja, voor, voor mij zit, zit daar juist het verschil. Je hebt een voertuig, en dat is dan een auto, je hebt een motorfiets. En een fiets mag je ook op de stoep zetten. Nee, maar, nee, maar nu, nee, nee. Want jij vergelijkt nu uh, uh, fruit met een appel. Ja, maar appel is een fruit. <laughs> ja, precies, maar een, een motorfiets is wel een voertuig. Ja, dat klopt, maar die echt met twee wielen. Ja. En het is een motorfiets, officieel. Ja, maar dat maakt het geen fiets, hoor. Nee, nee, dat weet ik. niet. <laughs> dan... dat ik. Want je mag met de motor ook niet over het ook, fietspad. Dan moet, je, dan, moet je ook, moet, dan moet je ook geen kinderzitje achterop doen of zo, met een kind. <laughs> het wordt allemaal. Het gaat nu allemaal door kan je lopen. Maar... Ja, nee, precies. Maar, maar, ik... maar, maar stel dan de, de vraag, is inderdaad van: moet ik een parkeerkaartje kopen als ik met een paard en wagen van een parkeerplaats staan? Ja, en maar een motor. De, die, ja ik weet nog niet of je hem op een parkeer, maar als je je motor op een parkeerplaats zet moet je dan ook een, uh, ka een kaartje kopen en ja, waar laat je die dan ja, ja precies want als je die achter je kuipje zet zeg maar van je motor en dan jat iedereen, iedereen iemand vandaan en zit pak achter de auto uit. ik ben heel benieuwd of we parkeerwachten wakker zijn <laughs> 0800-1121. Die, die, die, die zijn ons zo druk geweest vandaag. Ja, die, die hebben stressvol werk. Dus die zijn lekker. Nou, ik vind wel. Ik kan nooit zo goed begrijpen hoe je dat wordt. achter Ja, ik denk dat uh, Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Ik denk dat er uh, ergens uit een of andere frustratie. dat ze zelf geen auto mogen rijden of zo. Ik weet het niet. Nee, maar. maar <laughs> geen auto mogen rijden. Ja. Nee, maar ik, ik vraag me altijd of je weet dat er gewoon heel veel mensen. echt. Echt een hekel aan je hebben. Ja, maar dat is ook stom. Ik, ik woon vlakbij een parkeerplaats voor vergunninghouders. Hè? En dan rijden mensen, die rijden erop, ja. dan stappen ze uit en dan gaan ze naar het bord lopen of ze daar mogen staan. Het bord staat ervoor voordat voor je erin gaat, staat het er al. Ja. Dat, dat is ook zo. Dat is echt heel stom. Ik kan het uit mijn raam zien altijd, dan gaan mensen echt als een of andere kip naar het bord zitten kijken. Oh, nee, we mogen hier toch niet staan en dan gaan ze weer weg. Ja. Dat is ook dat is ook raar. Maar oh, die parkeerwachters, oh. ja, het, het, het is een vak apart volgens mij. Ja, je moet, iets, je moet een olifantshuid hebben, wil je parkeerwachter worden, toch? Of geen vrienden. Ja, maar jij, jij benadert het... Kijk, de manier waarop jij het nu benadert, zo benaderen mensen parkeerwachten. Dus daar moet je maar tegen kunnen. En sterker nog, er moet iets in je zijn... waardoor je van tevoren al zegt van... nou ja, ik ga nu een beroep kiezen... waardoor heel veel mensen verschrikkelijke hekel aan mij hebben. Maar, ja, maar ik doe ja, nou. het toch... <laughs> Ja, zoiets van uh, op, op een dag wezen, ik word conducteur en op, op een dag wezen, ik word parkeerwachter. Ja, maar parkeerwachter vind ik erger dan conducteur. Want de conducteur is voor mij nog, heeft nog een soort, heeft ook een soort of ofzo. Ja, nee, dat klopt, ik ook Ja, misschien dat het, het, ja. Kijk ik toch een ja, rol is, is, is het jou ook wel eens opgevallen dat, met alle respect voor vrouwen, maar dat die vrouwen vaak een ontzettend dikke kont hebben? Ach, gewoon die alle vrouwen... vrouwen bedoel je. Nee, nee, nee, die vrouwen. Die, die, oh, de parkeerwachters, die vrouwen, mevrouwen. Ja. Nee, dat is me nooit opgevallen. Ik nee, zal er dus op letten. Zeg ik, met, met, met, daarom zeg ik met alle respect voor vrouwen. maar, dat maar van, ja, ik, ik, zeg, ik, ik, ik woon vlakbij zo'n parkeerplaats en ik zie gewoon. En ik denk: van Nou, nou, en zo, die, die pakjes die ze aan hebben, die zijn ook niet echt vlak Dat wilde flat weg. ik zeggen. Ja, ik moet jij eens proberen zo'n broek aan te trekken en er dan nog goed uit te zien. Dat is ook. Dus, dus je wordt parkeerwachter, je weet dat mensen een hekel aan je hebben en dat je in een lelijk pakje moet lopen. Ja. Ja, precies. Nee, maar Kijk, dan moet er nou, toch. Mooi. Ik ga altijd uit van het goede in de mens. Ja. Dus ik denk dat er moet toch iets in je zijn dat je denkt van nee, maar ik word toch parkeerwachter, want <laughs> dan kan ik toch maar mooi de wereld verbeteren door, door. Ik het ja. Ja. Wat is maar de misschien... gedachte? Ja, nou, als jij het me kan vertellen, dan mag ik het me vertellen. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Misschien is het dat de ene van die club van die parkeerwachters... dat ze zeggen, ben dat ik er vandaag meer uit kan schrijven... dan jij als ze daarop uitgaan of zo. Een soort het wedstrijdsgevoel. Ja, het zou kunnen. <laughs> Competitiedrang of zo, ik weet het niet. En misschien, nee, maar misschien is het serieus wel dat je denkt van... ja, maar weet je, als ik nou zorg dat alle mensen die verkeerd parkeren... Uh, wat geld betalen... dan ja. komt er dus meer gemeenschapsgeld... En kunnen we ja. weer mooiere, betere parkeerplaatsen aanleggen? Ja, maar dat is dus ook niet helemaal waar. Want waar ik dus woon, ik, heb, ik probeer een in te krijgen. Ik sta al drie jaar op een lijst. Ja. Nou eh, ja, dat is echt belachelijk hoor. Ja. En uh, ik sta nu op plaats negen. Na nou, drie jaar En hebben ze dus gedacht, we gaan andere parkeerplaatsen maken. En dan heeft iemand een bezwaar tegen ingediend. En dat ja. die parkeerplaatsen komen er dus niet. Ja, kan ik me ook wel weer voorstellen, want er moet meestal iets anders weer voor wijken. Ja, maar ja. Dus dat is. Ja, ja maar dat heeft dan weer niks met die parkeerwachten te maken, inderdaad. Maar die, pa die parkeerplaats moet ook mooi verlicht worden. En bij ons, bijvoorbeeld om de hoek, hebben ze pas geleden de parkeerplaats heel mooi. Aan de buitenkant hebben ze mozaïekjes aangebracht. Waardoor het er echt nu echt verschrikkelijk mooi uitziet. Dat kost allemaal geld. Dus het moet ergens vandaan komen ja, nou ja, ja oké, okay, dat, dat snap ik, maar goed, uh, dat hoeven niet al die mensen voor te gaan parkeren, maar goed, het is, het is een vak, ik doe, ik snap het ook allemaal niet. Dus het is, het is, uh, ja, als ik zo af en toe zie lopen, dan denk ik van jongens, het is net hier een wedstrijd van maken. Ja, maar ja, dit, ja. ja dat, het is natuurlijk wel zo dat ik, ik kan me wel zo, als je dan parkeerwachter wordt, dan wil je natuurlijk ook iedere persoon die verkeerd parkeert op zijn nummer zetten. Ja, want je ja, ja, ja, kunt niet nee, parkeerwachter nee. zijn en zeggen van, weet je wat, ik ben vandaag wat coulanter, ik laat ze nee, gewoon het allemaal is, staan. Ja, maar het is ook een beetje een wisselwerking natuurlijk, weet je wel. Van, je krijgt natuurlijk ontzettend veel commentaar van mensen van, ja, ik sta hier maar net, ja, meneer, u heeft geen kaartje. Ja, wordt niet het zijn, oh. Ja, dus dan dus, dus het bouwt zich op natuurlijk, weet je wel, van, ja, wie, wie is nou de machtigste of zo, ik weet het niet. Ik stond laatst in een winkeltje. En toen kwam er iemand binnenlopen en die riep: Ze gaan uh, boetes uitschrijven hoor. Dus uh, als, je hier, als je hier geparkeerd staat, moet je nu gaan rennen. Want ik, ik dacht: Ik ga even snel dat winkeltje in. En, en weet je, dan loop je te zoeken naar zo'n parkeerding. Ik denk: Nee, weet je. Ik loop even, het gaat sneller, dat winkeltje, in en uit... dan dat ik moet zoeken en kleingeld. En, weet je, dus, dus en een kaartje ik, halen, ja. ja dus <lacht> ik denk, ik ren even naar binnen. Maar toen kwam er dus iemand en die zei van... ze gaan mijn bekeuringen uitschrijven. En toen zei die mevrouw van het winkeltje zei tegen mij... moet je zeggen dat je kleingeld kwam wisselen? Want dat, daar trappen ze altijd in. Oh, Dus ik. Is ja, dus ik loop naar mijn auto... en ze uh, zegt, nou mevrouw, u uh, heeft geen... Uh, ik zeg, nee, maar ik ging even in de winkel. En die man die zegt... Uh, wat heeft u nou laten zien? Dus toen moest ik laten zien wat ik gewisseld had. En ik had natuurlijk helemaal niet gewisseld. Dus ja, zegt hij, die smoes die kennen we natuurlijk al lang, die gebruiken ze altijd hier. Ik denk, ja, omdat die mevrouw van de winkel dat zegt. Van ja. dat winkeltje zeker. Dus ik ga nu nog een keer naar die mevrouw van het winkeltje zeggen van als u nou nog een keer tegen mensen zegt dat ze die smoes moeten gebruiken, moeten ze wel even twee uh, muntjes van 50 meegeven. Ja, precies. Goed. Maar het is ook belachelijk wat een, een uur je af moet betalen, of niet? Ja... Je van, wat, wat, moet je, wat, moet je, wat moet je bij jou betalen? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik, ik woon in Kampen, dus dan zou je denken dat je met een dubbeltje per uur wegkomt. Maar dat is niet zo. Volgens mij is het echt... Het is echt 1,20 euro per uur, denk ik. Oh, dat ben ik nog uit Bij mij is al 52. Waar is dat dan? Dat is waar dan? Ja... Maar dat is ja, wel een mooie stap. Daarom zeg ik, je moet toch al met paard en wagen komen, joh? Ja, precies. Oh ja, dat was de basis van dit verhaal. Ja, daar <laughs> hadden we het over. Paard en wagen. 0801121. Ja. Ik ga proberen om iemand uit de lijn te krijgen die verstand heeft... of van paard en wagens, of van parkeren. Maar die durven natuurlijk nu niet meer. oké, okay, ja. dankjewel. Mag ook onder een valse naam, hoor, mensen. 0800 <laughs> Dankjewel, Erik. Yo, dankjewel. Hoi. Harry. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, ja, goedemorgen zeg ik denk ik. Nou ja, ik heb er toevallig net weer mail over gekregen. Dat mensen dat willen. Dus ik, wat jij wil. Goedemorgen, Henri. Oh, Ja. ja ik heb misschien een wereldprimeur voor u. Oh, wacht even hoor. Dan zet ik je iets harder. <lacht> nee. Kom maar. Heeft er ook iemand gebeld vanuit België Slimburg? <lacht> uh, ik durf het niet met... Uh, ik durf het niet heel erg uh, in, in steen gehouden te zeggen, maar ik weet met aan uh, zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er nog nooit iemand gebeld heeft uit Belgisch Limburg. Ja, dacht het al, want ik luister heel vaak naar uw programma. En nog nooit een Belg voorbij horen komen? Ik, ja, eentje in een keer naar Bakker, dacht ik. Ja, maar die kwam niet uit Belgisch Limburg, hè? Nee, nee, nee, nee, die kwam, niet, die kwam uit Oost- of west vlaanderen dacht ik, ja. <laughs> En die moest de lagen een beetje aanprijzen, hè? Ah, precies. En, en waar, waar, Harry, waar, waar in uh, Belgisch Limburg zit je? In Maasmechelen. Maasmechelen. En je bent dat ook een is, echt... Dat is vlak tegen Geleen. ja, Stijn geleen, uh, daar ligt wel ergens. Als je hoog springt, die sta je niet... alweer in Nederland. En niet ver van Maastricht ook niet, nee. Nee, zie... En ben je een echte Belg of ben je een uh, geëxporteerde Nederlander die zich uh, ontzettend geïntegreerd heeft? Nee, ik ben een echte Vlaming, Belg, Europeaan. Ja. Nee, nee, echt volledig uh, van origine Belgisch, ja. En Harry, ken je ook een leuke Belgemop? <laughs> nee. Nee. Ik valt er maar zo geen te binnen, nee. En. en... Ik ja. niet zo heel goed in moppen vertellen, want ik antwoord die nooit. Nee, dat is, altijd, dat is vaak zo met moppen. Maar e, e, jullie hebben ook Nederlander moppen, toch? Ja, maar ik moet zeggen dat dat wel best meevalt. Ze wordt eigenlijk weinig verteld zo van. De moppen die verteld worden, zei, die hebben meer met seks te maken dan met... met, met Eerlijk waar? Wel, ik, ik vind Belgen altijd zulke keurige mensen. Ja. Maar dat is dus helemaal niet Eet... zo... Die tijd is voorbij, denk ik, dat ze die nog vertellen. Dat ze Belgen zo netjes waren. Iedereen kent ze al, denk ik. Oh, wacht, oh. ik zie hier, want ik zit ondertussen een beetje rond te kijken. Maar hier staat dus: waarom vertellen, waarom vertellen Nederlanders zo graag Belgemoppen? Oh, ik denk dat komt de kroon. Oh, dat hebben jullie veel verteld. Belgemoppen, jazeker. Oh, nee, dat Dat uh, is hier niet zo. Nee, echt niet. Wist hij, maar dat weten toch alle Belgen? Al waar in de verkeerde milieus, maar. Uh... Dat zal het zijn. Ik zit <lacht> gewoon in een dat, hele slechte humorhoek. Ja. Dat okay. ook. Uh... Nee, dan, oh, uh, ja. weet je, ik wou even zeggen: we doen even een rondje Belgen moppen, maar we doen het gewoon niet. Wij blijven keurig netjes. Waar bel je over, Harry? Misschien kun je daar een Belgemop van maken, want misschien ga je zeggen: dat is weer een domme vraag van die Belgen. Nee hoor, nee, dat zou ik nooit doen. Ik eh, vraag me af, wij horen dat hier ik was op de, uh, ja, in de media, het woord de polder. Polder? Jullie ja. kennen dat, hè? Polder. Ja. Polder, Polderen. Ja. Nu ja. te maken met vergaderen, met communicatie. Ja, en altijd uh, net zo lang overleggen tot je helemaal in het midden uitkomt en uh, niemand eigenlijk zijn zin krijgt. Ja. Dat is het poldermodel. Maar... Waar komt die naam vandaan? Want het heeft toch niks te maken met de polders, hè? De polders, dat zijn uh, het, achter, het, uh, het achter. Oh, <laughs> weg is Henri, die rijdt natuurlijk net een Belgische tunnel in. Maar um, ja, het poldermodel, waar komt dat vandaan? Dat is natuurlijk, dat, dat is oh, waarschijnlijk heel logisch uit te leggen. Um, ik zit er even over na te denken, want dit zou ik toch moeten weten. Nou, help me even. 0800-1121. Waar komt de uitdrukking het poldermodel vandaan? Waar is de naam vernoemd? Ja, naar de polder. Maar, ja. Uh, Piet? Ja, daar was ik weer. Ik was aan het eerste uur ook. Ja. Het moet een soort gewoonte worden natuurlijk. Waar waren we ja. gebleven in ons gesprek? Uh. Ja, over hoogte van vrachtwagens, maar toen, uh, dat was straks. Ja. Nu heb jij het een keer over het poldermodel, maar dat is het, uh, het Nederlandse sociale bestel zoals dat de laatste uh, jaren <laughs> ontwikkeld is. Dat noemen ze het poldermodel. Ja, maar waarom noemen we het het poldermodel? Nou, dat woord heeft het gewoon gekregen. Nee, nee, nee, nee, nee. Iets heeft nooit nee? gewoon een woord gekregen. Nou, zo noemen ze het. Uh, maar ja, toen, maar, maar dat weet ik zelf ook niet zo heel erg van. Oh. Maar uh, ik wou nog hey, even heen haken op die meneer met die kat, hè? Ja. Ik denk dat die, uh, dat die man hem uh, af en toe eens een beetje aan de reten geeft... die poes niet tegen jou. Oh, uh, ja, dat zou wij kunnen. Hij onze kat wel eens een beetje vla... en dan uh, raakt hij ook aan de diarree, dus die krijgt geen vla meer. Nee, maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat hij opeens uh, niet meer op de bak uh, gaat. Ja, dan haalt hij het niet. Ja ja, ja, ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dan gaat het je ook wel opvallen dat de samenstelling ja. anders is. Maar ik denk toch dat hij daar uh, moet zoeken hoor. Oké, okay, dus dat hij even goed op de eetgewoontes van de, van de kat moet ja. letten. Oké. En dan okay. was de rest, die, uh, die fietsstang dat was ook wel eventjes leuk. Weet je dat oh. een damesfiets uh, eigenlijk ook een beetje neer een fiets is? Want een, een, een, een, een, een damesfiets heeft ook een dubbele stang. Ja, maar een Ja, lager. En waarom heeft een, uh, een herenfiets, uh, loopt hij uh, door naar het zadel? Krijgt dan krijg je een driehoekvorm. Ja. En een driehoek is uh, onvervormbaar. Oh. En zo'n herenfiets is veel steviger. En ik denk dat ze dat doen en dat een, een man meestal wat wilder is met zijn fiets. Of ruiger. <laughs> zo dat dat zijn. Die zwiep, die zwiep het niet. Ja, ja, ja. Dus Mannen die gaan gewoon zo, in zo'n mate onzorgvuldig om met hun fiets... dat ze een stevigere fiets nodig hebben. Nou, ik denk dat dat een beetje de theorie uh, daarachter is. Heb je kinderen? Uh, ja, zeker. Drie. Heb je fiets? Ja, zeker. En hoe deed je dat dan, als je er eentje achterop had? Nou, uh, of ik gooide mijn been over de stang, of ik zei even bukken jongens. <laughs> nou, dan en dan bukken ze en dan smier ik mijn been er gewoon overheen. Even over het, het hele weer... kind heen? Ja hoor, even bukken en daar hielden ze rekening mee en, en uh, dat, ging, dat ging altijd wel goed. Maar had jij van die korte kinderen dan? Nou, toen waren ze nog klein, toen ze groter werden, dus gingen ze zelf op een fietsje natuurlijk, maar uh, oh, dat, ja. ik heb er nog geen problemen mee gehad. Oké, okay. nou ben ik weer helemaal bij. Dankjewel. Ja, nou, ik had nog wel iets hoor. Oh, wat had je nog meer Piet? Je had het net over, uh, over zo'n parkeermeester. Ja. Toevallig was hij van de week op de radio een interview met zijn man. En die man die verklaarde dat hij een enorme ekel had aan auto's. Ja. Want die reed een dieren dood. Dat was van de week op Radio 1, dacht ik. En daarom deelde die bekeuring uit. Ja, ja hij vond dat leuk. <laughs> en er werd wel even rotte vis uitgescholden, maar daar had hij een, een olifant eruit voor gekweekt vertelde, yeah. en dat kon hem allemaal niks interesseren. En hij was nou parkeermeester, het was een leuk baantje en hij le leefde lekker buiten en het was, was ook een beetje zonderling hoor. En dat was zijn werk en eigen noter, erg van. Ik denk, nou moet je nou eens horen. Ja, ja. nou was wel interessant toch? En dan had ik nog een, uh, een kleine opmerking uh, over ja. de, nou ja, over de, de economie tegenwoordig. Oh. er is natuurlijk veel, veel problemen op het moment in, uh, nou, toen we met de euro en met werkgelegenheid en BB en uh, Toen maar. Maar uh, de economie op het moment, ik heb er wel eens over zitten denken als je nou als alle bedrijven opengooien we zo'n zeven tot avond acht. dat ja. kan. Ja. En en, en en een werknemer kan zelf met zijn baas invullen. Dan en dan kom ik werken. Ja. Dan, uh, dan, dan zijn de bedrijven dus in principe langer open, je komt acht uurtjes werken, maar iemand die daar 50% afgekeurd is, kan er ook nog vier uurtjes maken, ja. maar die komt, die komt nu niet aan de bak. En een groot voordeel daarbij is uh, dat je nooit je vrij hoeft te vragen als je naar een tandarts moet of wat anders, want dat doe je dan in je vrije tijd, weet je wel, als je het zelf in kan vullen. Ja. En, uh, en je trekt de files ook uit elkaar. Ja. Want uh, wij zitten net op de vraagwagen. Als wij s'middags voor alle vier niet geladen zijn. dan komen we bij zo'n bedrijf niet meer binnen. En dan staan we daar te wachten. Tot de dag erop. En ja. Dat is heel frustrerend. En, uh... Maar dat was zomaar even een opmerking. Uh... Even gedachten in een wat dingen hinein. Ja. Ja. Kijk, nu nou staat er weer een nieuwe recessie voor de deur. En uh, ja, ik wil ook veel chauffeurs waarschuwen. Want ja, die ben altijd als eerst aan de beurt als ze volk ontslagen wordt. Ik heb vorig jaar met ontslag te maken gehad en dat we geen werk meer hadden. En toen kon ik bij een ander bedrijf beginnen, maar dan op een nuluren contract voor een jaar. En dat ben ik toen begonnen voordat mijn daadwerkelijke ontslag in ging. Ja. Dat wil ik voor waarschuwen, dat moeten mensen nooit doen. Want ik heb dat toen wel gedaan en toen startte dat werk in... En dan krijg je van het UWV niks, want dan heb je ontslag genomen. Ja. Dus altijd eerst ontslag krijgen, ja. en dan een ander contract uh, aangehaald. Dus dat bouw ik nog even in de eterhoor. Ja. Maar nu ga ik weer terug naar het principe van dit programma, met vragen en antwoorden. Oké. Okay. Dankjewel, Piet. Goeie uitzending. Ja, dat, uh, is dat een conclusie of een uh, hoop voor de toekomst? Nee, dit is, uh, ik vind dit een heel leuk programma. Oké. Okay. is echt uh, mijn step op nummer 1. Dankjewel, Piet. Hey, succes. Doeg. Doei. Dag. Ik heb soms van die akelige dagen Dat alles me te groot wordt en te veel En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen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 van Vliet was dat uit 1975. Dat is echt uh, oud eigenlijk al. Hè? Veilig achterop bij vader op de fiets. 0800-1121 is nog steeds het nummer hier van de wachtkamer. En uh, Jack belde. Hallo. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Gelukkig. Fijn aan het werk in de regen. Iemand moet het doen. Ja. <laughs> Regent het hard? Ja. Als jij je, je auto parkeert. Ja. En je gaat de kinderen van school halen, had je het net over. <laughs> ja. Je gaat, even naar, je gaat even naar Albert Heijn. Ja. Blijf je dan in de auto zitten of ga je dan weg? Dan ga ik weg. Nee, juist. Daarmee is meteen het probleem opgelost voor het parkeerkaartje voor uh, het rij of het trekdier. Want een rij of een trekdier mag nooit. Niet onder controle staan van de begeleider of de ruiter. Echt waar? Mag je dat niet achterlaten, Hij kan even? Niet parkeren. Hij kan het niet parkeren. Maar je kunt ze toch even aan een boom binden? Nee, nee, nee, nee. Oh. Ik kan wel zien dat jij weinig met paarden hebt. Ja. Sorry. Een paard dat, een paard dat schrikt zou zich los kunnen rukken. Ja. Hij, uh, dan gaan ze met de teugel aan een boom binden. Nou, dat is al een no-no. Want zo'n paard die trekt zich zijn hele mond kapot. Ah, oh, dat die moet niet. Die zit zo ernstig in de stress. Dat je nou letterlijk te maken krijgt met een op hol geslagen dier. Ja. En een op hol geslagen paard van 500, 600 kilo of meer. Dat wil je echt niet bij je in de buurt hebben. Nee, Het is gevaarlijk. overrijde auto rijden auto's heen. Hmm. Je hebt een absolute, een absolute ellende. Een, een, een paard met een kaart erachter, een koets erachter. Dat veroorzaakt wel zo'n enorm brak. Dus ja, ik, het is heel grappig, parkeren. Jack, als jij zegt een paard met een koets erachter. Want ik zie nu echt Beatrix parkeren bij de Albert Heijn met een gouden koets. Even <laughs> <laughs> ja, het paard okay. aan het parkeerapparaat binden. Ja, Oké, okay. en, dan, en dan niet betalen met euro's, want die heeft ze niet op zak. Nou, ik denk het wel. Zij heeft natuurlijk nee. altijd wel euro, want, ja, want als ze dan aan iemand een foto van zichzelf wil laten zien, dan, dan, dan pak ze een euro. Nee, nee, die heeft een of andere livreiën bij zich. Die mag betalen. Oh ja, natuurlijk. Gewoon zes. Wat gaat er nou weer voor telefoon bij jou, Jack? Ja, dat is mijn alarmtelefoon, dus ik ga jou nu fijn alleen laten. Ja, eh, aan de slag. Werk. Dankjewel. Okay. je Dag. Doeg, succes. Um, 0800-1121. Cor, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Uh, nou, Jack heeft inderdaad gelijk. Paard en wagen mag je niet uh, uh, uh, onbemand achterlaten. Nee. Maar je mag er wel mee parkeren. Hè? Het is geen motorvoertuig. Nou, snap ik er weer niks van hoor. Nou. Er moet dus iemand bij paard en wagen blijven. Ja. Daar moet dus op gepast worden. Ja. Maar ik mag wel parkeren. Ja. Ik maar... mag gewoon, ik mag met paard en wagen, mag ik stil gaan staan. Maar heel even voor mij, want dat weet ik even niet. Maar als ik dus op een, parkeerplaats, uh, op een betaald parkeren parkeer. Ja. En ik blijf in de auto zitten, moet ik dan toch betalen? Nee. Nee, dus als je met nee, paard en... Tenzij je, tenzij je daar een kwartier blijft of twintig minuten blijft staan, ja. dan, dan wordt het parkeren. Ja. Ja, um... maar zoals ik het bekijk en ik ben met, uh, met paard en wagen uh, veel onderweg geweest en ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Maar ik krijg wel een probleem als ik paard en wagen onbemand achterlaat. Ja, precies. Dan krijg ik onmiddellijk een probleem. Oké, okay. maar als ik gewoon. Als je bij je paard en wagen blijft. hoef je ook niet te betalen. Dat vraag ik me dus af. Nee, dan hoef je niet te betalen. Maar dat is omdat het ook geen motorvoertuig is. Zo gauw je het over een motorvoertuig hebt. En dat mag een driewieler zijn. Een motorsfiets, dat weet ik niet, maar die zie ik vaak op de stoep staan en daar heb ik nog nooit iets uh, eigenlijk over, over gezien. Nee, maar van paard en wagen weet ik het, omdat ik zelf veel met paard en wagen onderweg ben. Ja. Maar je hebt nog nooit je paard en wagen geparkeerd bij de Albert Heijn om even een pak melk te gaan halen. Ja wel hoor. Echt? Ja wel hoor. En dan laat je dus je paard uh, en je wagen omweer het nee. achter omdat ik niet alleen ben. Nee, oké, okay, dan laat je er iemand er even moet er achter. Er moet iemand ja. bij zijn. Ja, bij paard en wagen. Er moet iemand bij zijn die op paard en wagen past. Want een paard is inderdaad. Uh, uh, uh, uh, uh, je kan niet de handrem aantrekken. Nee, uh, <laughs> nee, maar zet je dan zo'n wagen ook niet op de rem? Jawel, geweld. Oh, maar, maar, maar. Maar, maar ja, dit trekt een, hij een paard, natuurlijk een gewoon paard, door. Ja. Je die, die, dat, dan gebeuren er hele rare dingen. Dus dat kan gewoon niet. Er moet gewoon op een dier moet gepast worden. En, en uh, dat doe je eigenlijk automatisch. Ik bedoel, iemand die een paardliefhebber is, die, die, het is uh, ja, die, die, die bent hem niet aan een boom en zegt... nou, over twintig minuten kom ik wel eens een keertje terug. Eh, is, het wel eens, is het je wel eens gebeurd dat je paard uh, in paniek raakte? Jawel, jawel. Waarvan maar, dan? Eh... Uh, een, een, een, een uh, uh, onderweg van, uh, van Groningen naar, uh, naar, naar Zwolle. En uh, uh, uh, uh, op, op de, de B-wegen. En als ze dan een auto heel, heel erg scherp uh, inhaalt en eigenlijk snijdt. Dan kan een paar er schichtig van geworden. En dat is me wel eens gebeurd. En als je dat dan, daar dan niet alert op bent, dan, dan, ja, dan draaft hij even weg. Dan slaat hij op hol. En dan heb je toch even moeite om hem weer in toom te krijgen. Ja, ja. Maar goed, dat, ik hoor al aan je stem. Dat gaat jou goed af. Ja, dat gaat me redelijk af. En dan heb ik eigenlijk nog wel een vraag. Ja. In die zin. Ja. Uh, jullie hadden het over fietsen en over een stang... Ja. Maar bestaat er ook een maximum snelheid voor een fiets? Volgens mij niet. Dat zou ik mijn vriendin moeten vragen. Die uh, rentwiel. Die weet dat wel. Maar ja, die slaapt. Die slaapt? Ja, die ga ik niet wakker bellen hoor. Nee, maar, maar, er, er, er is bovendien volgens mij op trainingskamp. Maar misschien is er uh, een andere fietser die dat weet. Maar volgens mij kun je niet te hard fietsen. Jawel, jawel, Er zijn tegenwoordig van die, van die, van die uh, gestroomlijnde fietsen... en die kunnen, toch, die kunnen toch makkelijk 40, 50 kilometer halen. Ja, en als je dan in een 30-kilometer-zone zit? Ja, moet je, je dan <laughs> aan de 30 houden of mag je daaroverheen? Ja, goede vraag, hoor. Ja. Ik zet hem er even bij. Oké. Okay. 0800-1121. Dank hè? Ja, oké, okay, bedankt. Goed, hoi. Doei, doei. Dag. Haar. Ja, hallo, hoi. Yeah. Nou, Go goede nacht, goeiemorgen, goeies middags. Uh, goeie alles. Ik ben blij dat je er bent. Ja, hallo. Ja. Is ik, ik leg het heel even uit. Ik heb eigenlijk al, eigenlijk uh, al sinds dit programma begonnen is, heb ik de, de wens om iets met bezuinigingen te doen. En ik heb het lang geleden in het programma... een keer met iemand over de Wrekkenkrant gehad. Het, een blad wat mij altijd gefascineerd heeft. Dat was een blad waarin tips en trucs stonden... hoe je goedkoper ja. en milieuvriendelijker... en uh, uh, nou ja, uh, kon leven. Mm -hmm. En um, uh, die scheen niet meer te bestaan, de Er zijn wel weer allemaal uh, aftreksels van... en allemaal dat soort toestanden. Nou, Vorige week kwam het weer even te sprake: dat, het, dat ik het zo leuk zou vinden om er iets mee te doen. En toen stuurde jij me een mailtje... Dat je nogal thuis bent in de Eh uh, Zo'n beetje, ja. Ho hoe is dat gekomen? Ja, hoe is dat gekomen? Nou, um, hoe lang heb je? Uh, uh -huh. Nou ja, ik leef gewoon mijn hele leven al van weinig geld. En uh, je, je raakt er op een gegeven moment uh, aan gewend. En je, je leert gewoon uh, hoe meer armoede of hoe meer crisis, hoe creatiever ik word. Dus uh, zoiets, uh, zo, zo werkt dat bij mij in ieder geval. Ja, en je kende de vrekkerkrant hè? Ja, die ken ik wel genoegheid die nu, geloof ik, of zo. Ja, er zijn verschillende versies van, dus dat is, uh, dat is ook een beetje lastig. Ja, de daar was ik ook een grote fan van. Ja. Maar ik was nog een grotere fan van, een aantal jaar geleden was het tv-programma, dat heette Veldpost. Veldpost, dat ken ik niet. Veldpost, ja, dat is een aantal jaar geleden, van de VPRO was dat. En dat was een programma, dat ging alleen maar over bezuinigingstips. Ja. En het was heel erg grappig, bijvoorbeeld, ik kan een paar voorbeelden samen, dan kan ik hem opnoemen. En bijvoorbeeld, als je een auto huurt, en uh, dan moet je hem met een volle tank terugbrengen. En anders moet je die. Ik uh, uh, uh, kan niet met een lege tank terugbrengen. Dan moet je dat weer uh, bijbetalen aan, uh, aan diesel of uh, welke brandstof je ook gebruikt voor benzine. Ja. En, nou, en uh, een trucje wat ze toen lieten zien. vond ik wel grappig. Dus als je die leeg gereden hebt van die leenauto, dan uh, li liet ze gewoon vol lopen met water. De tank? <laughs> ja, ja. En dan zetten ze hem gewoon weer, brachten ze hem terug op die maar manier. Maar dat lijkt me niet heel handig, want dan, een, dan gaat de auto stukken en dan krijg je alsnog een rekening, toch? Nou ja, ik moet een bewijs dat je hebt gedaan. Maar goed, dat was een tip die was in het <laughs> programma, onder andere. Nou ah, ja, ik, dat, is ik, beetje... vind dat, we, dat vind ik nou een beetje een tip van het kaliber. Doe dit niet thuis. Ik weet het niet. Oh, nee, de... nee oké. Okay, ja. ja, een beetje achterhaal. Maar er waren het ding als je echt aan de grond zit, als je helemaal geen geld meer hebt. Uh, je gaat naar de supermarkt en, uh, ja, je, je, moet, je moet er wat kopen of zo. Je hebt helemaal geen geld meer, je uh, uh, staat alleen maar rood. Ja. Er was een tip in dat programma, bijvoorbeeld uh, dan pak je een uh, volle krat uh, met, uh, met frisdrank... en die zet je op de lopende band van de uh, statiegeldautomaan. En dan krijg je een bonnetje met uh, statiegeld. Het voor... zijn allemaal illegale tips, haar. Erg, ja, mag dat niet? Nee, het moeten natuurlijk wel tips zijn waar onze luisteraars morgen mee naar Ik kan toch niet... We ik zeg alleen maar dat het in dat programma was, ik, zeg, ik herhaal alleen maar wat we in dat programma ja, was. Ja, maar de, ik, okay. ik denk ik introduceer een nieuw onderdeel met leuke tips om te bezuinigen en dan liefst ja. zo extreem mogelijk. Ja. En dan kom je met illegale dingen. Morgen half luisterend Nederland staat morgen bij de Albert Heijn kratten op te halen en, en vol in de, in de, in de, in de uh, flessen ophaaldienst te, te duwen. Nou ja. Zijn er ook zakkenvullers daar? Maar goed, eh, okay, laten we het daar dan ook niet. Eh, okay. Je komt uit het kamp, je bent netjes. En je bent... Precies. dat doe je niet gewoon. Nou, ja. okay. Maar het gaat me om alleen het programma. Ik verhaal alleen wat er in het programma te zien wordt. Nou, vooruit. Vooruit. oké, okay, ja. dankjewel. Heb jij ook nog een tip die niet illegaal is? Ja, half een halve crimineel die nou aan de lucht Ja. Het <laughs> is echt niet bijna een kistje. Je hele image naar de Filistijnen. dat vind je gewoon helemaal in een verkeerd. Daglicht. Daglicht. Nachtlicht. Nachtlicht. Nachtlicht. Ja. <laughs> dat is ook een leuk naam voor, nou, voor ja. het programma. Ja. Nou, ik, ik, wat wil je weten voor de tips? Ik heb er zoveel. Het, uh... Ja, je moet oh, een ja. invalshoek hebben. Ja. Oké. Okay. Nou, ben je met de, de kerstdagen wat eenzaam en heb je ook weinig geld ja. en denk je, wie nodig me nog uit en ik heb geen zin in al die uh, familie die je toch het hele jaar niet ziet en alleen maar net in die periode van kerst en oud en nieuw, uh, heb je geen zin in dat geheugel, dan kun je dus lid worden. Er is een website, dat heet www.tafeltjedelen.nl. En dan kun je jezelf uitnodigen bij iemand die een etentje organiseert. Of je kunt iemand bij je thuis ook uitnodigen om samen te eten. Kijk, dat zijn de tips, Har. Ja, ja, ja. Maar op het moment dat jij dus uh, daar andere mensen uitnodigt om bij jou te komen eten... ben je niet echt besparend bezig? Uh, nou, je de, de, de, de, de, de de deelt iets aan. Het is dus de gezelligheid. En ik weet niet hoe het met de kosten zit. Ja, maar het is ook maar, sowieso zo. Ik, ik heb ook weer gemerkt: uh, het is niet als je zeg maar, met vier, voor vier mensen kookt, ben je niet vier keer zo duur nee. uit. Ben je voor twee personen misschien kwijt of minder? Ja, van ja, moeilijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat is. Geldt wel. Dan kun je met vier mensen die het allemaal niet zo breed hebben bij elkaar komen. En dan kun je voor de, de kosten voor twee personen eten met z'n vieren. Precies. Tafeltjedelen.nl Kijk, dat zijn de tips. Oké, okay, nou, dan hou ik me daarom. Heb je er nog een? Jawel, even kijken. Ja, in sowieso. Eerste kerstdag zijn allerlei kerkhoofden. Dus ik praat over mijn eigen woonplaats. Ja. Groot-Amsterdam. En daar kun je dus gewoon de hele dag swingen in de kerk. De Dominicuskerk, Eerste kerstdag. En daar kun je gewoon gratis mee eten. Ja, dan kun je vaak ook warme chocolademelk en zo krijgen, En warme chocolademelk. Oh, je kunt uh, uh, simultaan schakelen of dammen en zo met uh, <laughs> allerlei mensen. En, uh, wat ik ook nog uh, als tip heb, maar ja, daar moet je maar zin in hebben. En dan uh, moeten we nog wel eventjes. Nee, uh, je moet er gewoon zin in hebben. Dat was trouwens nog gisteravond in het programma ook nog van uh, uh, de concurrent van jullie, of uh, ja, de NCV bij uh, uh, uh, Showroom. Ja. dat had ik nog wat gezien. Dat, was, uh, dat is gewoon uh, ja, bij een uh, supermarkt, staat er vaak een container achter die supermarkt. En er zit er vaak nog uh, hele eetbare voeding uh, food, uh, in. Oh? Dat is misschien nog één of twee dagen nog uh, haalbaar. En die uh, zijn struinen En uh, je, doet, uh, je, je duikt erin, of je, je kijkt erin met een zaklantarentje s'nachts of zo. En je hebt nog uh, gewoon uh, goed voedsel. Enzo. Lekker kerstdineetje bij elkaar. Oh, dus is geen probleem. <laughs> het, is, het is Guerilla, het is de guerilla Boys. Noem het. Het is een soort actiegroep. Die willen, die willen gewoon geen stuiver extra uitgeven van voedsel en zo. Ja, nou. Dus dat worden we weggegooid. Waarom zou je ook, hè? Ja, ja. waarom? Nou, kijk, dat, ik ben er blij mee, hoor. Met, ik uh, heb er nog wel een paar. Een paar uh, wil je gaan liefden Of heb je weinig geld, wil je naar buitenland? En denk je, ja, het kost wel te duur, bus en dit is dus. Meld jou bij de liefcentrale, www.liefcentrale.nl. En uh, je kan een uh, liefst voor weinig geld krijgen naar waar je maar wil in heel Europa. Kijk. Kijk. Even ergens naartoe. Precies. Ook nog even met de kerstvakantie. Nou, Moet... uh, ja, je hebt er nog één, maar dan stoppen we, gaan we volgende week gewoon weer verder. Oké. Okay. Heb ik bedacht. Um, nog eentje, even ja. kijken hoor. Ehm... Um, ja, moeten... oh, ja, ik heb er nog eentje. Uh, heb je altijd last van lekke banden? op je fiets. Ja. Dan word je er een keer helemaal galisch van. Je denkt van, nou, ik, ik heb geen zin om die cel te plakken en ik heb ook geen zin om die reparatiekosten bij de fiets te maken te betalen. Uh, je kunt uh, tegenwoordig, kun je fietsbanden kopen uh, die uh, extra dikke laag ruggen hebben, dus die buitenband. Zijn die niet duurder dan? Ietsjes duurder, maar je spaart je altijd er zo weer uit. Okay. Je kunt gewoon een glas mee rijden met die banden. <laughs> heb je het geprobeerd? Uh, volgens het vondertje. Ik <laughs> heb ze nog niet zelf aangeschaft. Maar ja, ik heb ook weinig budget. Het heet, Even het heet kijken hoor. Ik heb hier het volgertje liggen. Dus maak je reclame dan of? Ja, ja weet Ja, oké. Okay. Ik, okay. ik heb het toch niet verstaan, dus is goed. Uh, haar, volgende ja. week gaan we weer verder. En ik heb ook nog een vraag. Je mag dat Ja, Doe maar. Nou, ik heb een heel leuk hondje, die heb ik anderhalf jaar bij me sinds april vorig jaar. Een Jack Russeltje. Hoe heet hij? Ja. Doris. En uh, hij is 3,5 jaar een Jack Russeltje en uh, zijn hele aparte hond wel. Uh, nou, goed, he, hij zat er een boven was gebonden, en, en, uh, uh, met een groot anti-blaf alarm. Die jongen kreeg elektrische schokken. Ze dus hebben ze hem gevonden en zo is hij in oh. Tiel terecht gekomen. Ik heb hem toen uh, uit de siel gehaald, had een ontzettende verlatingsangst. Maar ik, op de laatste tijd kom ik de gekste dingen met hem tegen, want uh, ik vind het altijd leuk om met mijn hond een beetje te knuffelen. Ja. En uh, dan ga ik, nou, ik heb hem zo. En dan zeg ik, uh, Doris, Doris, kusje, kusje. Oh, zie je nu, kijk al. Oh, nou, Doris, geef eens een kusje. En dat doet hij bij mij nooit, dan gaat hij grommen. Oh. En uh, als mijn zoon, als mijn zoon, uh, die woont bij hem, als die uh, dat, uh, als die gewoon heel bij hem komt, dan gaat hij hem overal likken op zijn gezicht. zo dus dan geeft hij een kusje. En zoals heel vreemde mensen. Oh. En bij mij doet hij het nooit. Nou ja, maar je hebt hem nooit wat aan. misdaan, hè? Nee, echt niet. Ik stink echt niet uit de bek. Hé, <laughs> hey, en hoe oud is je zoon? 22. Oh, dus het is ook niet. Uh, dat ja. hij wel iets met kinderen niet met volwassenen heeft, die gekke hond. Ik weet niet wat het is, want hij is ja bij me, mijn zoon. Papa zorgt alleen voor hem, want hij zorgt oh. voor zichzelf. Om het ja. Maar uh, ook gezellig ook wel even goed. Maar, maar. Je, ik moet dus nu serieus iedere keer gaan herhalen: waarom likt de hond van haar, haar niet en zijn zoon wel? Nee, maar wat kan dat zijn? Dat, dat, ja. Ja, ik heb al geprobeerd met een koekje in mijn mond, zo'n kluisje in mijn mond. En dan pakt hij me uit mijn mond en dan likt hij me niet. En dan pakt het, het kluisje in. Uh... Ja, hij, hij wil gewoon niet met je knuffelen. Ja, ja. ja maar wel, ik kan hem wel gewoon aaien, maar hij ja. wil geen kusje geven. Nou, ik dacht, we dus, ik gewoon een tijdje mee met die vraag. Ja. Ah, ik zie in de chat meteen al verschijnen: Envy zegt dat. Die zegt dat komt omdat het hondje de Beller als leider ziet van, van, de, van de roedel. Dus die gaat ja. dan niet. Uh... Gaat hij niet knuffelen, knuffelen met de baas? Oh, zou dat het zijn? Ja. Ja, inderdaad. Ik ben een dominantie voor hem, en dan Ja. Gaat hij niet mee uh, lebberen. Ja. Oh, nou. Dat zou het kunnen zijn. Maar misschien belt er nog iemand. 0800-1121. Ik blijf het nog even proberen. Okay. Ik, uh, ik bel je volgende week weer, Hart. Oké, okay, leuk, tof. Dankjewel, hè. Zunig aan doen, hè. Zunig aan. Ja, doen we. We doen zunig aan. Oh, hoi, hoi, hoi. voor meer zunige aantips uh, volgende week dus weer in de uh, nachtzuster. Uh, Tristan. Hey, dat ook ik. Hallo. Hoi, nou, ik heb misschien nog wel een zunige aantipje. Ik, uh, <laughs> ik werk op het Leidseplein in Amsterdam. En, uh, en hoe heet het, uh, ik moet daar dus, ik ga dus altijd met de auto naartoe. Uh, in de zomer soms wel met de motor, maar meestal met de auto. En uh, dat betekent dus dat ik heel veel parkeergeld moet betalen. Ja. Want wie is in Amsterdam, dat is niet zuinig, dat is gewoon 4 euro per uur. Dus met ja. 1,20 per uur kom je dat nog aardig. Ja. Uh, en uh, mijn methode om daar geld op te besparen is door niet te betalen. Je hebt het en, uitgerekend, je kunt beter één keer in dezelfde tijd een boete krijgen dan juist. altijd betalen. Ja, het, ik uh, ga op reguliere basis sta ik daar dus. Dat is uh, gemiddeld genomen drie keer in de week. kan iets meer zijn en soms iets minder. Maar gemiddeld drie keer per week. Dat betekent dus dat ik uh, uh, per week gemiddeld vier, 45 euro aan parkeergeld kwijt te zijn. En uh, en ik heb vorig jaar op jaarbasis ongeveer 600 euro uitgespaard. Een kleine 600 euro, voordat ik niet betalen. Ja, dus dan, maar zodra ze eens een keertje een flinke boeteronde gaan doen... dan uh, zit je gemiddeld opeens ja, tegen het plafond. Nou, dat is de zomers vooral het geval. En, uh, want dan komen ze opeens uit hun honderd gekroven, om het zo te zeggen. En dan, uh, dan, inderdaad, dan uh, kan het inderdaad zijn dat je hem ook drie keer achter elkaar pakt. Maar ja, uh, die, die moet je dan wel nemen, weet je wel. Dat is niet... Uh, dat je dan moet uh, denken van, oh, nou doe ik het niet meer, want anders haal je je winst er natuurlijk niet uit. Nee, oké. Okay. Nee. Ja. Uh, dus uh, ja, dat is een tip. Maar ja, dat heeft natuurlijk alleen maar zin als je op regelmatige basis in anders moet parkeren. Dus ja, dat, ik kom wel op regelmatige basis bij de Albert Heijn, maar ik weet niet of ik met die 21 per uur dat eruit krijg hoor. want ze zijn nogal <laughs> nee, fanatiek die daar. Dat ja. is eigenlijk ja. gewoon een tip van niks, maar ja goed. Nou ja, ik vind het wel grappig, maar waarom ben je dan zo vaak daar? Dat is mijn, mijn werk is daar. Oh, ja, oh sorry, op... dat had ik op... niet meegekregen. Ik, ik luister elke donderdag uh, vanuit mijn werk, uh, luister ik uh, nou, vanaf de helft van het eerste uur, zeg maar. En dan, uh, en dan het uh, ja, tweede uur ben ik bijna al thuis, dus dan uh, ga ik ook lekker slapen. Maar ik luister elke week wel uh, even. En wat doe je voor werk uur. dan? Ik ben dusjockey. Midden in Amsterdam? Ja, op het Leidseplein, ja. Oh, wat leuk. Oh, ik had laatst nog een hele discussie met iemand. Hoe heet toch dat café... Oh nee, dat is het Rembrandtplein, maar dat weet je dan ook. De, uh, nou de, het, Vroeger had je een discotheek op het Rembrandtplein... waar ook televisieopnames waren. Ja, dat is de Escape. De Escape. Nou, eh, ik ben blij Ik kon er maar niet opkomen. Ja. Sorry. Uh, maar waar sta jij dan op Leidseplein? Ah, ik zei in, uh, in café Amsterdam. Dat is niet zo heel groot, maar het is wel een uh, vrij, uh, vrij bekende naam in Amsterdam. Is het op het hoekje? Om... Uh, nee. Uh, ja, er zijn meerdere hoekjes over het lijf. Ja, er zijn een hoop hoekjes, hoekjes man. Maar... <laughs> nee, nee. Ik, ik, dit, als je bij de, voor de Burger King staat, zeg maar. Recht een straatje en dan de rechterkant. Oké, okay. ah, leuk. En, en dan? En... Ja. ja, sorry. Jawel, en dan ben je de, de resident. De resident. <laughs> ja, daar ben ik de resident. En wat draai je dan? Ik op het tofland. Nou, ik draai echt van Lady Crabbit tot, uh, tot Abba, tot de uh, the nieuwste hout. En uh, alles door elkaar. Al oh, oh, oh, oh, leuk. Ah, ja. En, uh, ja, wel grappig. Ja. Hé, hey, mag ik nog een vraag stellen? Of eigenlijk meer een stelling deponeren bij jullie? Nou ja, we doen ja. eigenlijk niet de stellingen, maar probeer het maar. Ja. Nou, ik heb, ik heb eigenlijk de stelling dat. Uh, mensen vragen zich wel eens af of, of ze in de toekomst door de tijd kunnen, zullen kunnen reizen. Weet ja. je wel. Maar ik heb eigenlijk bewijs dat het niet kan. Dat het nooit zal kunnen, laat ik het zo zeggen. Want? Want, als we in de toekomst door in de, de, de tij tijd kunnen reizen, ja. waarom hebben we dan nooit iemand in het heden Nou, toekomst? maar ik, het is grappig dat je het zegt. Maar er stond toevallig, zag ik een artikel. Uh, weet je waar die deeltjesversneller staat? Uh, ik heb er wel zo gehoord. Maar ja, nou, van... het is een het, het, het lang verhaal. Korter is een deeltjesversneller waar ze onderzoek mee doen... Eh, naar ja. onder andere zwarte gaten en dat soort dingen in, in Zwitserland. Ja, en tijdrijden en zo toch? En zo. Nou, dat heeft er allemaal wel een beetje mee te maken. Ja. En daar is dus van de week een onbekende man aangetroffen. Die was op gebied waar hij niet mocht zijn. En toen hij uh, aangehouden okay, werd, zei hij... Die... Nee, echt waar. Toen hij aangehouden werd, toen zei hij dat hij uit de toekomst kwam. Nou, en ga dat maar eens proberen te bewijzen ja, dan. Dat is, ook zo. dat is ook weer zo. Want in al die films is het natuurlijk altijd zo dat, al, dat als iemand uit de toekomst komt, dat je niet wordt geloofd op de plek waar hij dan belandt. Nee, dat is ook zo. Ja, dus dat, dat is... heb ik me eigenlijk een heb je K-Pax gezien, met Kevin Spacey? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja nou, ja. Dat, is, dat is ook zo'n soort film. Goed, die wordt he? ook helemaal ja. niet geloven. Wel fantastisch film, dames. wel goed. Maar en Tristan, kei, we maar... gaan naar het nieuws. Ik heb nog 40 seconden, maar ik hoor jou net zeggen dat je motor rijdt... en ik wil het zo graag weten. Moet je met een motor ook betalen om te parkeren? Moet je officieel... Nee, nee die nee, mag je echt niet, op maar de stoep waar, zetten. Waar moet je het bonnetje laten? Ja, precies. Maar ik vind het zo raar dat je, daar, dat je die gewoon minder op de stoep mag zetten, joh. Ja, dat kan. Ze gaan trouwens wel invoeren, even snel nog, dat, ze, dat je met de scooter moet betalen... Ja. Ja, dat ja, hoor ik, die discussie. Dat ja. is toch ook allemaal raar. Ja. Ja, Dankjewel, ja. Tristan. Hey, ja, ik wetenschap trouwens, volgens mij is ziek. Ja, een beetje last van mijn stemmen. Dat komt wel weer goed. Oké, okay, tja tja. Dankjewel, hoi. Ciao, ciao. 0800-1121. Vragen en antwoorden.